Na naar het weer aan het kijken en dan denk je... nou, de kans op regen is toch wel aardig aanwezig. Dus in de derde uur ga ik beginnen met een nummer van Supertramp. It's raining again. Nou ja, maar <laughs> gezien het weer van uh, dit moment heb ik toch maar even een andere gekozen... van uh, diezelfde band uh, Supertramp, je hoorde, Logical Ozone. En deze moesten we hebben, hè? Zo. Het begin van uur drie, drie van Zandvoort op zaterdag... met uiteraard ook het begin van de Tour de France Halbuto. Klopt, met, uh, ze, hebben 100, uh, zeven, uh, ze rijden 1 uur en uh, 47 minuten en 53 seconden. Ze hebben nog uh, 83,6 kilometer te gaan en er zijn twee man vooruit. Met, uh, die hebben een voorsprong, of drie man vooruit met uh, 2,45 minuten voorsprong. Uh, dus uh, er van alles te doen. Het is inmiddels uh, wat minder gaan regenen. Maar ja, het was een cruciaal moment uh, daar in die heuvels uh, met die bakken regen die naar beneden kwamen. Maar goed, het schijnt zich eerst gestabiliseerd te hebben. Maar ze hebben nog 81 kilometer gegaan, eh, ruim 81 kilometer te gaan om deze ronde van Nice... Eh, tijdens deze eerste dag op deze 170, 107e editie van de Tour de France... die van start is gegaan. En we mogen maar hopen dat het allemaal goed gaat komen... en dat ze inderdaad Parijs gaan halen. Want natuurlijk de, ook daar eh, tijdens de Tour worden de regels eh, van het virus toch wel gehandhaafd. Dus, uh, maar goed, vooralsnog, uh, de kop is eraf en ze zijn uh, druk bezig om uh, de eerste dag uh, tot een goed einde te brengen. Hoewel er al twee uh, toch min of meer zware uh, valpartijen zijn geweest. Maar ja, dat is het risico met al die regen. Zat uh, Tom duman daar ook in soms? Precies uh, dat... zijn achterstand van uh, drie minuten nu? Ja, dat zou kunnen. Daar heb ik, uh, dat heb ik even geen kijk op. Maar goed, uh, ze zijn al onderweg. Nou, de kwalificatie van de Formule 1 uh, zit erop. En, uh, wie had dat verwacht, wie dat verwacht? En best of the rest, uh, is, uh, maar dat heeft natuurlijk allemaal te, allemaal te maken met de bandenstrategie. Het leek uh, een tijdje uh, tijdens uh, de, de Q3 dat uh, Ricciardo of Albon uh, voor Verstappen zou eindigen. Maar uiteindelijk uh, zette Verstappen uh, de zaak toch recht en hij, eindigde hij als derde. Dus over een tweetal platen. Als het allemaal lukt, dan een uitgebreide terugblik op die kwalificatie. Weet jij al wat van die bandjes dan? Nee, ik het weet nog niks van die bandjes. Dus, uh, dat ben ik nou druk bewezen om achteraan te bellen. Maar, maar ik krijg max niet aan de telefoon. <tie> nee, net niet. <tie> nee, nee, nee, nee, niet op. Goed. Uh, wat gaan we verder doen? Nou, natuurlijk, zoals u voor ons gewend bent, uh, zoals gezegd Caro via Pit Report met een terugblik op de, dus, de kwalificatie. Half vijf hebben we natuurlijk het dieren van de week. Nou, momenteel uh, zijn er geen honden in het dierenthuis. Dus we gaan richting de katten en de poezen. En uh, we hebben uh, deze week uh, kat Jasmine in de aanbieding als dier van de week om half vijf. Het gedicht van de dag. Ik zei het al in het begin van het programma. Wat is nou belangrijk voor een kopman uh, tijdens de Tour de France? Dat is natuurlijk de knecht. We hebben een heel mooi toepasselijk gedicht. En uh, dat titel is met de toepasselijke titel van de knecht. Wat een knecht al niet moet doen voor een kopman. Dus ook in wielertermen gehouden. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Voor macht verstappen, ja. We hopen natuurlijk op een winstmorgen daar op het mooie circuit van Spa. Ruim 7 kilometer lang. 7 kilometer en 4 meter om precies te zijn. The best is yet to come, zou ik maar zeggen, albert Jan En Max, morgen gewoon de race gaan winnen. Het lijkt me een heel goed idee. Start er maar in en dan... Uh... Ja, maar het is niet voor niets, he, dat nummer van Sinatra. Want uh, tijdens de reclamespots van uh, Max Stappen... hoort u niemand anders dan uh, all blue eyes op de achtergrond. Met de best is yet to come. Ik heb, ik, ik heb goede moed voor morgen. We hebben het over Sinatra. Out of the tree of life I just picked me a plum You came along And everything started into hum Still it's a real good bet The best is yet to come Best is yet to come To come and, babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine Wait till the warm-up's underway Wait till our lips have met And wait till you see that sunshine day Best is yet to come, and babe, won't it be fine? Best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. Wait till your charms are ripe for these arms to surround You think you've flown before, but baby, you ain't left the ground Wait till you're locked in my embrace Wait till I draw you near Till you see that sunshine place, ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine, come the day you're mine. You're gonna be mine. Ja, en het mooie is van Max Verstappen... hij heeft eigenlijk drie thuiscircuits. We hebben het over Monaco, over Zandvoort uiteraard. En ook nog het circuit van Spa-Francorchamps... want hij is gewoon hij is geboren in België. Onze eigen Max Verstappen. Waar hij rijdt natuurlijk wel voor Rui, hè? Never been no flower. I always got too much to say. Never had much luck with love and romance. I guess it's always been my way. But I've been seriously thinking about slipping on a velvet glove. I know it's strange, but my luck's about to change. Cause what we got here mom Bij ZFM hebben we één programma, Albert Jan, wat er al 30 jaar is, in 30 jaar bestaan. Dus dat is een hele prestatie. Hebben we hebben het over CFM Jazz. En dat draait ze lekkere muziek op de zondagmorgen tussen 10 en 1. Want ze hebben er een uurtje extra bij gekregen, onze collega's. Dus meer Jazz hoor je uiteraard ook deze zondag weer tussen 10 en 1 uur your true love. De single van uh, Pets, Benatar. En dat mag je niet, echt niet van haren. Nee, Dit nummer. Echt want het niet. lijkt niet echt op uh, Love is a Battlefield en uh, dat soort. Uh... Nou, dat is het wel, maar. <laughs> <Dat> <laughs> nee, daar hadden we het niet over. Dat komt er bij het. Oh nee, niet bij het gedicht. <laughs> Had net zo goed gekund. Uh, straks om kwart voor vijf het gedicht, maar nu eerst. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, want we hebben net een. Uh, nou ja, spannende. We hebben ja. net een uh, kwalificatie gehad. Het is wel het een en ander gebeurd. Goed, Lewis Hamilton was oppermachtig in de kwalificatie voor de Grand Prix van België... en greep de pole position uiteindelijk met een nieuw baanrecord voor Spa-Francorchamps. Valt Bottas start morgen naast hem op de eerste rij en Max kwalificeerde zich als derde... terwijl verrassend Daniel Ricciardo de vierde tijd klokte. Voorafgaand aan de kwalificatie van de Belgische Grand Prix ging het vooral uh, over Ferrari. Het team uit Marinello maakte namelijk een dramatische indruk tijdens de eerste trainingen op vrijdag. Charles Leclerc en Sebastian Vettel waren bijna twee seconden verwijderd... van de snelste tijd die gereden werd door Max Verstappen... en stonden aan het eind van de dag slechts 15e en 17e. Ik kan je wat de tijdsverschil allemaal hè? Uh, in de tijdenlijst. En tijdens de derde training op zaterdag bleek het lek nog niet boven. Leclerc bleef steken op P17... Terwijl Vettel de langzaamste was op de 7 kilometer lange omloop in de Ardennen, want hij was 20ste, zou de Italiaanse formatie in België slechtste kwalificatieresultaat sinds lange tijd behalen. Goed, Q1, Ferrari op de WIP. Het was zelfs de vraag of Ferrari dat een jaar geleden nog heer en meester was of Spa-Franco-Jean wel door Q1 zou komen. Gezien de rampzalige resultaten in de vrije training... het scheelde uiteindelijk maar weinig. Charles Leclerc, de polsvitter van vorig jaar... en Sebastian Vettel stonden na de eerste runs... 14e en 19e... en moesten later in de eerste sessie dus nog flink aan de bak. Vettel verbeterde zich op de valreep... naar een 13e tijd... terwijl Leclerc op het nippertje doorging... met een 15e tijd. Ferrari klantenteams Alfa Romeo en Haas... waren wel klaar naar Q1. Kimi Raikkonen, Romain Grosjean, Anthony. Giovanni Natsi en Kevin Magnussen eindigden samen... de Williams-coureurs Nicolas Lafitti roemloos buiten de top 15. Bij Mercedes was het ondertussen geen veldje aan de lucht. Lewis Hamilton noteerde uh, tijdens zijn eerste run meteen een 1.42.3... waarmee hij onder de pole tijd van vorig jaar zat. Valtteri Bottas zette de andere Mercedes op P2 met een 1.42.5. Max Verstappen stond na de eerste se serie sneller de vijfde... maar bleef op de baan door, uh, voor een poging en klom... Met 1.43.1 uiteindelijk nog naar een derde stek in de tijdenlijst. Uh, Q3 uh, nog even terughalen. Uh, Hamilton vloog in zijn eerste snelste ronde... zoals gezegd naar de magistrale 1.41.4... waarmee hij een nieuw baarrecord vestigde. Bottas kwam op dat moment niet verder dan 1.42.0 en was dus liefst 16e langzamer dan zijn Mercedes-teamgenoot. Daarachter verraste Daniel Ricciardo door een 1.42.06 te rijden, waarmee de Australiërs zijn nu op P3 planten. De coureur uit Perth, die op vrijdag ook al een veelbelovend tempo aan de dag legde, was aan het begin van Q3 dus sneller dan Verstappen. Die zijn in Red Bull naar een 1.42.08 stuurde. Aan het einde van de kwalificatie bleek Hamilton nog meer in huis te hebben. De regerende kampioen verbeterde zich naar een 1.41.2. Bottas ging wel harder, maar met een 1.41.7 betekende dat hij genoegen moest nemen met een tweede startplek. Verstappen stelde in de slotfase orde op zaken door rond te gaan in een 1.41.778 waarmee hij Ricciardo voorbij ging voor de derde startpositie... maar nipt tekort kwam voor P2. Albon was vijfde in de kwalificatie... terwijl Ocon in een goede vorm van Renault in België onderstreept... door als zesde te eindigen in de kwalificatie. De vierde en de vijfde rij zijn voor de mannen van McLaren en Racing Point... Carlos Sainz, Sergio Perez, Lance Stroll en Linda Norris. De Grand Prix van België start morgen om 10.03 uur en is natuurlijk via de speciale sportkanalen live te volgen. Nog even de top. Hamilton is dus op Pol gevolgd door teamgenoot Bottas. En daarachter Verstappen, dat is ook wel leuk. En als je naar rechts kijkt, ziet hij Ricciardo naar rechts achter. Ja, hey, hey, dat oude kinderen. Dat is wel leuk. Uh, maar goed, Verstappen dus weer. Uh, ja, in ieder geval, de Ferrari spelen geen rol. Maar uh, wat dat betreft, uh, leuke, leuke uh, Hamilton Bottas uh, verstappen. Ricciardo Albol ook ont Sainz, Perez Stroll en Norris. Dat zijn de eerste tien voor morgenmiddag. Tien over drie. Dat gaat spannend voor morgen voor de buis. Tears fall down your face You know you play the victim every time I know you're getting turned every night Okay, your girls ain't shit Tryna get me off your mind The same ones who be hitting on my line They're not your friends I need you to know that We ain't ever gonna go back This time make us so bad It's best for me, it's best for you. I need you to know that. Try to love you, but I force that. All signs we ignore that. And it's not the same, cause it's over now. Oh no. Mooi, hè? In de moderne muziek van tegenwoordig kom je toch weer een beetje dat uh, Jesse steltje tegen. Door de Kevin Harris en uh, The Weeknd samen met de nieuwe single Over Now. Hou die plaat in de gaten, want het kan zeker een hele grote hit gaan worden hier in Nederland. Het is vier minuten voor half vijf, betekent dat we zo dadelijk de dieren van de week gaan doen. We hebben twee poeten in de aanbieding. Blijf daarvoor luisteren naar het geluid van Zandvoorts, maar eerst verliefd. Ik sta niet aan de gang.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 Dingen. gewoon is bij mij echt wel gek genoeg lijkt wel laddesad zo loop ik te swingen. lazer is een al dagenlang niet in de kroeg net als op het schooplijn voor de allereerste keer laat het bel me bellen deze jongen komt niet meer verliefd over mijn oren ondersteboven daar. Laat in de jaren tachtig werd gemaakt door Circus Custus. Nee, toen had je nog geen Tinder en zo. Uh, nee, dat ontbrak allemaal nog. Maar deden ze het gewoon op de ouderwetse manier van... Wil jij met mij naar de film? Hè? Of zoiets. Door <laughs> de uh, Circus Custus en uh, verliefd. Het is half vijf precies dat betekent tijd voor de dieren van de week... Ja, je zei al, er is geen hond te bekennen in het asiel. Wat een goed teken is trouwens. Ja, hè? we gaan over op de poeten. Ja, en uh, allereerst uh, hebben we Jasmin. Jasmin, uh, haar kittens zijn allemaal de deur uit. En nu is het ook voor haar ook tijd om op zoek te gaan naar een fijn thuis. Jasmin is voornamelijk heel erg bang. En uh, ze zijn dan ook op zoek naar mensen die echt veel geduld met haar hebben. Of het ooit een kat wordt die kan genieten, van aandacht krijgen... daar kunnen ze helaas geen uitspraak over doen. We zoeken daarom voor haar rustig huishouden... waar ze zichzelf kan zijn en de tijd krijgt. Een tuin is voor haar een must. En dan hebben we ook Nikita. Nikita is een poes van vijf jaartjes jong. En ze komt uit een thuissituatie waar te veel dieren leefden... in een beperkte ruimte. Hier was ik niet op mijn plek, al dus Nikita. Mede doordat ik het niet zo op andere katten heb. Van de katten uit het huis ben ik het liefste. Mijn favoriete lichtplek is hoog in een hangmatje, buiten bereik van mensen. En een plek waar ik het overzicht heb. Ik vind mensen leuk wanneer ik er zin in heb. Ik kom graag wel een aai halen, maar niet altijd. Als ik lig te slapen word ik liever met rust gelaten. Als je wat te eten hebt, kom ik altijd wel even kijken. En waar verblijven Nikita en Jasmin? Die verblijven momenteel in het dierenthuis. Kennemerland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennmanland.nl. Want ook Jasmin en Nikita verdienen een thuis. Dat is niet voor de poes, Albert uh, Jan. me ...van uh, collega albert -Jan. De twee dieren van de week, de twee poesen, Jasmin en Nikita... ...die wachten op een nieuw baasje bij het Kennen met Dieren Thuis... ...aan de Kees op straat nummer 5. Dus ga er een keertje langs. Uiteraard wel even van tevoren bellen vanwege corona. En dan komt het allemaal wel weer goed. Nikita John, ja, die draaien we natuurlijk even speciaal voor Poes. Nikita, en wat zou jij gaan doen? Er Zal er nooit meer een morgen zijn Hoe zou je het vinden als je dagen vol zoggen zijn? Je bent zo jong en klein Het doet enorm pijn het hartje van een kind is zo breekbaar als porselein Neem nou de tijd om dit even te horen Want als wij niks doen, dan is dus hun leven verloren Iedereen heeft het recht op een eerlijke leven En ze kunnen nog zoveel veel op deze wereld beleven Hoe we geven ze een kans en bieden ze hulp Hou je kopje omhoog en kruip niet in je Steek je handen in elkaar, anders dan slaan we sterk En in Afghanistan, in Italië en natuurlijk ga -he je hier. Het is oorlog van hier tot aan Bosnië. Zal je hart zich weer vullen? Je ziet wat gebeurt, een kleine kind van acht, jalo met een biedrieur. Dit is niet correct, we hoort te spelen met speelgoed. Ook voetballen, misschien zijn ze wel heel goed. Hoewel moet zo'n kind nog leiden? iedereen wil toch wel zo'n kind bevrijden. bevrijden tijden van de druk, nee ze horen niet te stressen. De meisjes doen hun best en het worden leraressen, rappers of zangeressen. Ik hoop dat het, het lukt, Dan nou, geef me twee dingen, hou de hoog in de lucht. jaren geleden was dit een hele grote hit van Marco Borsato en Ali B en wat zou je doen de live versie daarvan ja want dat is eigenlijk de grote hit geworden hè? dat uh, klopt veel leuker dan uh, die studio opname over op kan ik dit live uitvoering vind ik altijd leuk ja dat klinkt gewoon ja, lekker ja zo is het zo dadelijk uh, dat gaat ook lekker klinken althans hoe is het met je stem <laughs> helemaal goed oké okay, de knecht gaan we zo dadelijk krijgen het gedicht van de dag alles in het teken van de Tour de France start vandaag. Ja, want de eerste etappe is inderdaad vanmiddag gestart voor de Tour de France. Een beetje laat in het jaar, maar gelukkig toch eind augustus was het toch weer zover. En kunnen we weer gaan genieten van wielersports daar in Frankrijk. Maar voordat we het gedicht van de dag gaan doen... gaan we eerst nog even weer nieuws voor je draaien. Laf wel Hello de week op tv geweldige documentaire gezien over deze zangeres uh, Whitney Houston. Urenlang duurde die hier volgens mij op uh, NPO 3 of zo. En uh, ja, het was zeker de moeite waard om daar even naar te kijken. En alles uh, wat zij in haar uh, leven heeft uh, meegemaakt. De, de voor- en tegenspoed zullen we maar zeggen. Joh, we'll de Love Will, de single van uh, Whitney Houston. Uit de jaren 80, eind jaren 80 volgens mij. Het is uh, 14 minuten voor 5 uur. Dat betekent dat we gaan doen, het gedicht van de dag. Je mocht het er niet gemist hebben, natuurlijk. De Tour de France is vandaag begonnen in Nice. En vandaar vandaag het gedicht van de dag. De knecht Gebogen op zijn fiets. Denkt hij. Het wordt weer niets. Alles. Maar dan ook alles zit tegen. Hij moet weer bergop. Is bang voor hongerklop. Dwars. Dwars door de regen. Het leven van een knecht is een schamel bestaan. Want elke, elke ontsnapping, daar moet hij achteraan. Die leidensweg, die zie je hem aan. Het schuim staat op zijn mond. De kopgroep maakt het weer bond. Op de kasseien. Zijn kopman uit de wind voor een tussensprint. Je voelt hem lijden. Zijn schaduw is de snelste van allemaal. Komt met een banddikte... weer, weer als eerste aan. Dat is goed. Goed voor de moraal. Zo, zo is het leven. Zo zal het altijd gaan. De baas, die moet winnen. Komt als eerste aan. Zo, zo is het leven... En zo zal het altijd gaan. Hij dendert maar door. Hij gaat er steeds weer voor. Stijf, stijf van de pillen. De meester in zijn wiel. De ploegbaas komt langs zij. Die hoort hij gillen. Naar de tweede kol. Daar vallen we aan. De Champs-Élysées, Dan, dan laat je hem gaan. En die premie... Die premie voelt als een traan. Zo, zo is het leven en zo zal het altijd gaan. De baas die moet winnen en hij komt als eerste aan. Zo is het leven en zo zal het altijd gaan. Steeds weer gaan. Weer niets, alles zit tegen Hij moet weer bergop, is bang voor honger Klopt dwars door de regen Het leven van een knecht is een schamel bestaan Want elke ontsnapping, daar moet hij achteraan Die lijdensweg Zie je hem aan? Hij staat op zijn mond, de kopgroep maakt het, bont op de kasseien. Zijn kopman uit de wind voor een tussen je voelt hem leiden. Zijn schaduw is de snelste van allemaal. Komt met een dik dikte weer als eerst aan. Dat is goed voor de moraal. Zo is het leven, zo zal het altijd gaan. De baas die moet winnen komt als eerste aan. Zo is het leven, zo zal het altijd gaan. Hij dendert maar door, hij gaat er steeds weer voor, stijf van de pillen. De meester in zijn wiel, de ploegbaas komt langs zij, die hoort hij gillen. Na de tweede kol daar vallen we aan. De Champs-Élysées, daar laat je hem gaan, die premie. He, dit singeltje is helemaal nieuw. En uh, ja, dat is Hans de Boy. Die zingt over zijn uh, wielerpassie. Hans de Boy is uh, wel wat jaartjes ouder geworden, Albert-Jan. Zo, hè? Klopt. Maar dit, de Knecht is gisteren in première gegaan en is al 117 keer bekeken. Kijk nou, waarvan 103 keer Albert-Jan Vos, of <laughs> dat niet? Hey, klopt. Ik hoorde hem van de week op de radio. Uh, tijdens het een van het programma met in de nacht. Ik was toevallig wakker. Maar ik denk, Hans de Boy. je kent hem van, natuurlijk van Annabel, ja. en al die andere hits. En dat deze plaat nou net morgen gisteren gelanceerd werd... is ook pure toeval. Kijk, natuurlijk. nee, ja, helemaal niks te maken met de Tour de France. Of zo, nee. hè? Wie weet wordt het in Zandvoort een hit? Ja, je weet het maar nooit, want blijven hem gewoon pluggen. Ja. Bij Zandvoort op zaterdag hoor je tussen twee en vijf elke week weer. Hè. Drie uur lang muziek en informatie. Goedemiddag. En hier is de zomerklanken van Pip. Zalvoorts Radio, de zomerse klanken van Negro Gun en Kadafest well, We gaan nog twee plaatjes voor je draaien, dan zit het er weer op. Eén van die twee is de nieuwe zinger van Miss Montreal. En er is geen andere plek waar ik zou willen zijn. Hier is alles goed en fijn. Heb jij dat ook? Heb jij dat ook? Zittend in de zon en bijna De, de, de is van Miss Montreal en Digidex en alles zoals het zou moeten zijn. Ja, ze gaan nog wel even door, maar daar hebben we geen tijd meer voor... want uh, het zit er voor ons alweer uh, op, uh, meneer Vos. Je Gronings gaat er echt op vooruit, hè? Ja, echt, echt Ik doe mijn best. Ja, ja, ja. ja je, je had het net over, uh, over Groningen, dat, uh, daar ook uh, cafés uh, soms moeten sluiten, hè? Vanwege ja, nee, de, de coronamaatregelen. Café Veronica, Café Bar Veronica in Groningen moet een week dicht. Oh ja. Want, wat doen ze nou? Dan, gisteren was het Gronings ontzettend. Dat is natuurlijk een uh, feestdag voor de Groningers. Dus best wel gezellig. Dus mensen die dan in die kroeg zitten, in, uh, in het café, kunnen aangeven hoe... hoe, hoe, hoe, hoe niet leuk social media kan zijn, dan gaan ze foto's posten. Ja, dat van gezellig het druk. Het is hier zo gezellig druk. Maar... Ja. Ja. Nou. nou ja, nee, sowieso niet verstandig om je natuurlijk niet aan de regels te houden, Albert. Nee, ook. nee, nee, maar die uitbaten wordt ook gezegd. Ja, ik kan niet overal zijn en ik vind uh, dat ik een week dichtboek vind ik terecht. Oké, okay. nou. nou. Hé, hey, wij gaan uh, ook uh, de tent sluiten en dan uh, zo duidelijk om zes uur gooi je hem gewoon weer open voor uh, ja. Fred, want ja. hij is er weer. Hij is er weer. Hij is Entertainment weer terug. for you, helemaal live zo duidelijk om uh, zes uur. Twee uur lang. Uh, voor de voetballiefhebbers nog even het volgende. Om vijf uur uh, is er, wordt er gevoetbald tussen Arsenal en Liverpool. Oh. En dat heeft alles te maken met de Community Shield... Dat is een soort johan Kruisschaal, maar dan voor de Engelsen. De wedstrijd begint om vijf uur. Arsenal-Liverpool om vijf uur om uh, de Community Shield. Dus altijd bij het begin van de competitie wordt die wedstrijd verspeeld. Nou, dat is een mooi affiche en belooft een mooie wedstrijd. Helemaal mooi. Nou, we gaan uh, zeggen tot uh, volgende week. Daar zijn we er weer ja. op zaterdag. Dag, wij Some gaan naar Spa. Groetjes, doei. Doei.